5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. New York legt openbaar vervoer stil vanwege orkaan Sandy. VVD-Kamerlid Hennis Plasgaard wordt minister van Defensie. En klassieker Feyenoord-Ajax onbeslist. Het openbaar vervoer in New York wordt vanavond om 7 uur... lokale tijd stilgelegd als voorbereiding op de komst van de orkaan Sandy. Dat heeft de gouverneur van de staat New York bekendgemaakt... Sandy trekt nu over de Atlantische Oceaan richting de Amerikaanse Oostkust. Naar verwachting gaat de orkaan morgen aan land... ergens tussen de steden Washington en Boston. Meteorologen houden rekening mee dat Sandy de zwaarste storm in jaren wordt. Meer dan 60.000 militairen staan klaar om noodhulp te verlenen. Vanwege de orkaan zijn tientallen vluchten... van Europa naar het oosten van de Verenigde Staten geannuleerd. Vanaf Schiphol vertrekken morgen helemaal geen vluchten... naar New York en Washington. VVD-kamerlid Janine Hennes-Plasgaard wordt in het nieuwe kabinet minister van Defensie. Informateur en huidig minister van Sociale Zaken Henk Kamp krijgt Economische Zaken en Landbouw. En VVD-onderhandelaar Stef Blok wordt minister voor Wonen en Rijksdienst. En daarmee staan alle VVD-ministers vast, zo melden bronnen in Den Haag. Dat Hennes-Plasgaard naar Defensie gaat is een verrassing. Ze wordt de eerste vrouwelijke minister van Defensie. De VVD levert in totaal zeven van de dertien ministers. VVD-leider Rutte wordt premier. Ivo Opstelten blijft op justitie. Edith Schippers op volksgezondheid. En Melanie Schultz van Hagen op infrastructuur. De huidige minister van Buitenlandse Zaken, Roosentaal keert in het nieuwe kabinet niet terug. In Geldrop is gisteravond de conducteur bewusteloos geslagen. Hij werd op het station van Geldrop opgewacht door een zwartrijder... die vervolgens op hem insloeg. De zwartrijder was eerder op de avond door de conducteur uit de trein gezet. Toen dezelfde trein weer terugkwam in Geldrop... stapte de man de trein in en sloeg de conducteur bewusteloos. De NS-medewerker kwam in een ambulance weer bij kennis... maar raakte later opnieuw bewusteloos. Hij is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis... en houdt er volgens de NS geen blijvend letsel aan over.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 In Trenthe zijn vier mensen gewond geraakt bij een botsing tussen een ambulance en een personenauto. In Emmer Compascuum reed de ambulance met hoge snelheid tegen de personenauto. Beide wagens zijn total los. Een vrouw van 41 en twee meisjes van negen die in de personenauto zaten raakten gewond. En ook een huisarts die meereed in de ambulance liep verwondingen op. Het ambulancepersoneel bleef ongedeerd. Of de patiënt die werd vervoerd letsel heeft opgelopen is niet bekend. De klassieker tussen Feyenoord en Ajax is geëindigd in een gelijkspel. In Rotterdam werd het 2-2. Eriksen schoot Ajax op voorsprong, maar tien minuten later maakte deputant Boetius de gelijkmaker. Vlak na Rus schoot de Jong de 1-2 binnen. In een kwartier voor tijd kreeg Mooisander een tweede gele kaart en moest Ajax met tien man verder. In de slotminuut scoorde Pelle de gelijkmaker. FC Twente versloeg vanmiddag met 1-0 RKVC Waalwijk. PSV won uit met 2-1 van PEC Zwolle. En Heracles Almelo Heerenveen eindigde in 6-3. Vitesse tegen AZ is om half vijf begonnen. En dan het weer. Vanuit het westen raakt het bewolkt. En vannacht kan er een bui vallen. Ook morgen bewolkt en regenachtig. Het wordt dan een graad of negen. Aan nou, het er staat één file bij Rotterdam op de A4, hoofdvliegt richting Vlaardingen. Tussen knoppen Benelux en Vlaardingen Oost twee kilometer en dat komt door wegwerkzaamheden. Even kijken, de telefoon die was gevallen tijdens het fietsen. Nou, het scherm is helemaal kapot. Aan een uitklop is eraf. Repareren kost 300 euro. Zijn uw waardevolle spullen buiten wel verzekerd? Wel met een inboedelverzekering van ABN Amro, aangevuld met buitenshuisdekking. Ga naar abnamro.nl/slash inboedel. ABN Amro, de bank nu. Ben je toe aan rust? Aan de ontspanning en heilzame werking van. de natuur?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 Oostenrijk uitpakken en meer beleven. Zell aan Zee-Kaproen is de ultieme winterbestemming voor skiën en veel meer. Kijk op austria.info. Goedemiddag, laatste hier op deze zondag van langs de lijn. We zijn er een minuutje voor acht uit geweest dus ik ben benieuwd wat er is gebeurd bij Vitesse tegen AZ. Richard van der Maden. Heel weinig, 38 minuten op de klok in Gelredome, 0-0 nog steeds hier de tussenstand 1. Kans gezien weer voor AZ een kopbal van Maher. Maar AZ verdedigt ook goed, geeft niets weg. En Vitesse valt tot nu toe wat tegen. 0-0 dus nog altijd in deze wedstrijd. In Engeland is inmiddels de topper tussen Chelsea en Manchester United begonnen. Het staat daar 0-1 na een paar minuten spelen. De goal voor United was een eigen doelpunt van David Luiz... maar een groot aandeel voor Robin van Persie. Gaan we naar RKC Twente, eindigde in 0-1. Tadic was daar de matchwinnaar voor de... De koploper die matig speelde, maar wel de punten meenam. Eh, Jeroen Zoet is de doelman, de doorgaans zo betrouwbare doelman van RKC. had ook niet zijn aller, aller, allersterkste dag vandaag. Rachna Niemeijer praat met die doelman dus van RKC, Jeroen Zoet. Wat een wedstrijd, want het kan nog 1-1 worden. Voort 0-1. Verdiende deze wedstrijd een winnaar, vond je? Achteraf niet. Ik denk dat we misschien wel een gelijkspel nog hadden verdiend. Als je ziet, uh, we hebben bijna geen kansen weggegeven. En ja, een zware wedstrijd heeft Twente gehad. We gaan snel even de naar de week. Richard van der Maarden. Ja, dit was het, het is 0-1 geworden hier in Gelredome, een doelpunt van AZ. En het is Berens die je maakt op een uitstekende <lacht> voorzet vanaf de linkerkant van Gorter. En je kon er een beetje op wachten, want AZ is eigenlijk de hele eerste helft al de betere ploeg. Berens, die niet zo vaak scoort met het hoofd, doet het vanmiddag hier in Gelredome op aangeven van Gorter. AZ leidt dus in Gelredome. Wij gaan even opnieuw starten, want u snapt, Jeroen Zoet, die, die hadden we al eerder gesproken gelukkig. Dus het was een bandje, we kunnen het opnieuw starten. We vonden dit te belangrijk. Opnieuw dus Jeroen Zoet over RKC Twente 0-1. Wat een wedstrijd, want het kan nog 1-1 worden. Het 0-1. Verdiende deze wedstrijd een winnaar, vond je? Ja, achteraf niet. Ik denk dat we misschien wel een gelijkspel nog hadden verdiend. Als je ziet, uh, we hebben bijna geen kansen weggegeven. En ja, een zware wedstrijd uh, heeft Twente gehad door de week. En uh, ja, dit was het moment om hen aan te pakken. Maar uh, ja, dat was... Dan laten we het daarop pakken, want jij zegt dat nu. En ik heb echt 90 minuten mezelf de vraag gesteld. Had RKC dat wel door? Dat stralende er niet vanaf, vanaf de tribune. Ja, misschien kan je het beter van de tribune zien dan, uh, dan ik zelf in de goal. Maar uh, ik denk dat we wel we met z'n allen geknoopt hebben. Alleen ja, dat, dat de bal, ballen niet goed vielen. Die bal die wel goed valt. Uh, heb jij daar schuld aan? Uh, nou, in eerste instantie denk ik dat Spits uh, redelijk makkelijk wegdraait. Daarna geeft hij een voorzet en als keeper ja, heb je de instinct om een bal te pakken tegen te houden in plaats van hem te laten gaan. Maar uh, ja, kijk, morgen kijk ik weer de beelden terug en misschien kan ik daar anders uit concluderen. Als je geluk hebt valt hij voor de voeten van iemand van RKC en dan klapt iedereen en dan uh, is er niks aan de hand. Maar nu valt hij voor de voeten van iemand van Twente en uh, schiet hem in. Is er voor jou iets veranderd in die zin dat je laatst bij Oranje hebt gezeten? Dat je de druk voelt van de ogen die in je rug kijken als je in het veld staat? Nee, want dat was vorig jaar toen ik de eerste wedstrijd ging spelen. Op betaald voer was het ook zo. Elke wedstrijd zit druk op. En dat was niet anders dan dat ik uh, nu een keer bij Nederland zelf heb gezeten. Als je het hebt over de ploeg, was dit het beste dan wat jullie konden bieden? We hebben het er al even over gehad. Maar bedoeld, was dit het? Nou, ik denk dat je de vorige week en de week daarvoor ook wedstrijd hebt gezien. En nou, dat we daarin niet het niveau hebben gehad wat we eigenlijk horen te halen. En, uh, vandaag begonnen, was, het, was het ietsje beter, alleen uh, ja, we kunnen nog veel beter met RKC. Ja, want het gekke is, jullie ja, zijn niet de grootste ploeg in de Eredivisie... maar verliezen nu wel drie keer op een rij. En dat kennen we toch eigenlijk niet van RKC van de afgelopen nou, jaargang en dit seizoen? Nee, maar ik denk dat het alleen maar goed is dat iedereen buiten RKC om... en iedereen die naar RKC kijkt een hoog verwachtingspatroon heeft. En dat hebben wij vorig jaar afgedwongen. Kijk, en het is aan ons om dan dit jaar dat weer te doen... En, ja, we, moeten niet met, we moeten niet echt gaan panieken, want ja, er zijn nog heel veel wedstrijden te spelen en uh, ja, daarin moeten we gewoon weer punten pakken. Jeroen Zoet, de doelman van RKC. Gaan wij weer even naar de wedstrijd die op dit moment bezig is. Vitesse AZ met dus de ploeg uit Alkmaar op voorsprong. Richard van der Maden. Ja, misschien toch wel een verrassende tussenstand. Zeker als je kijkt naar de huidige stand van zaken natuurlijk. Vitesse op die knappe tweede plaats, gedeelde tweede plaats. Maar dat zou na vanmiddag natuurlijk wel eens anders kunnen zijn als het zo blijft. Vitesse dat het moeilijk heeft vanmiddag met AZ. Dat dus goed verdedigt. En ook het betere positiespel laat zien in dit duel. Knappe goal, goed uitgespeeld met een prima voorzet... van. Van Gorter en een doelpunt dus van Berens. Nu is het weer AZ via Rijnen dat het balbezit heeft. Hendriksen dan met een diepe bal richting weer. Berens kijken of dit weer een aanval wordt van AZ. Ja, daar is door van dichtbij. Goede kans weer voor AZ. En wat is Veldhuizen, de keeper van Vitesse, dan boos op zijn verdedigers. Ja, ja, hij krijgt heel veel ruimte, die Amerikaanse spits. En daar had het waar vlak voor rust zomaar 0-2 kunnen zijn. Het is een logische optelsom, de voorsprong op dit moment voor AZ. Want het veldspel is gewoon beter. Verbeek kan tevreden zijn. De laatste vijf wedstrijden slechts één punt. De laatste overwinning dateert van 16 september toen Roda werd geklopt met maar liefst 4-0. Maar het kan vanmiddag wel eens zo zijn dat Vitesse bijvoorbeeld tegen zijn eerste nederlaag van het seizoen gaat aanlopen. Want AZ speelt aardig voetbal hoor. Nu is het Kasia in de rug met Elti door. Kasia laat de bal dan, wou ik zeggen, uitgaan. Dat gebeurt niet in de voeten van Maher. En die speelt natuurlijk bij AZ Maher in duel met Tjommer. Uh, Gaat hem uh, binnendoor voorbij. Dan de voorzet. Wie staat daar? Wie komt mee in het strafschopgebied? Het is Van Ginkel die dan kopt. Dan is het Kalas nog een keer. En vervolgens blijft AZ in balbezit met Maher. Laat zich vallen. Fink ziet er niets in. Dan is het uh, Boni in duel met Viergever. Die vervolgens uh, de bal heeft. En hem dan weer denk ik helemaal terug speelt naar SD Ban. 43 minuten op de klok. En AZ dus de betere ploeg in deze wedstrijd. De toppertje in Engeland. Chelsea tegen Manchester United. Dat is inmiddels 13 minuten oud op Stamford Bridge, tussenstand 0-2. De tweede goal van Manchester werd gemaakt door niemand minder dan Robin van Persie, die ook al een groot aandeel had in de eerste goal voor United. Heracles, Herenveen was nog niet begonnen. Of het zolle al het edel voor Herenveen via Jurisic. Dat was de opmaat naar een hele mooie middag. Met eh, Graurier, Graurier, Graurier, Bruns, Finn Bokazon 2. Aan het einde, alles optellend, stond er 6-3 op het bord voor Heracles. Dat het dus goed doet en in opmars is. En Arno Vermeulen praat erover met de trainer van Heracles, Peter Bos. Peter, mag ik je bedanken voor een uh, heerlijke voetbalmiddag? Ja, dan moet je de spelers bedanken. De jongens voeren het uit. Zij voeren het uit, maar het is ook een beetje beleid. Hè? Nou ja, wij kiezen ervoor om, uh, om ja, toch heel apart te spelen, denk ik. Heel risicovol in ieder geval. En uh, ja, dat, uh, dat levert doelpunt op. Laten we maar aan het begin beginnen. Het uh, begon namelijk helemaal niet zo goed. Nee, maar ik vind dat wij ook helemaal geen goede wedstrijd hebben gespeeld. Dat klinkt misschien raar. Als je met 6-3 wint... Want ik denk dat, dat wij hadden er een paar bij kunnen maken. Maar Heerenveen ook nog. En, uh, en over dat laatste gedeelte ben ik niet tevreden. Uh, ik vond dat we de eerste helft totaal geen controle over de wedstrijd hadden. Uh, zij vanuit de omschakeling waren constant gevaarlijk. En dat kwam omdat wij niet goed stonden. Want met drie verdedigers spelen betekent niet dat je uh, op het middenveld geen controle moet hebben. En dat hadden we niet We stonden met te veel mensen voor de bal. En iedere keer als die bal eruit viel werden zij gevaarlijk. Dat hebben we in rust uh, uh, proberen te corrigeren. En toen vond ik wel dat we beter stonden. Uh, Alleen zelfs bij 4-1 en bij 5-2 zat ik nog niet rustig op de bank. Chaos is leuk, hè? Voor ons. Ja, nou, verdedigende chaos uh, uh, wel. Maar ik denk daarnaast dat we natuurlijk ook wel geweldige aanvallen hebben gehad. Uh, vanuit die omschakeling. Als je, als je ziet, uh, die, die, vlak naar rust, het doelpunt wat we maken vanuit de omschakeling. Dat, uh, dat is het niveau wat wij als Heracles kunnen halen. Die 3-1 was gewoon echt, uh, ja, klinkt een beetje uh, gek misschien. Maar het was echt een Barcelona goal. Zoals dus jullie die uitspelen, die aanval opzetten, de paas, de afronding. Dat was gewoon schoonheid van het voetbal. Dat klinkt niet gek. Toch? Mag toch gezegd worden? Nee, maar daarom zeg ik ook, dat klinkt niet gek. Heb jij uh, uh, zoveel talent dat je dit, uh, uh, nou niet elke week... maar toch om de paar weken kan laten zien de rest van het seizoen in het elftal? Nee, maar kijk, wij, wij spelen nog niet zo lang dit systeem. Dat vraagt ook afstemming. En dan met name ook uh, vanuit, uh, vanuit, zoals nu, dus, zeg maar, je restverdediging... wat niet goed stond. Daar moeten we heel hard aan werken. Maar we bieden wel spektakel. We we zadelen ploegen schijnbaar toch met heel veel problemen. Ook op als we op deze manier spelen, omdat we doen dit nu. Dacht ik een wedstrijd of zes. Alle zes nog niet verloren. Uh, we, we scoren waanzinnig veel doelpunten. Niet alleen vandaag, maar ook tegen Ajax drie keer, tegen Zwolle drie keer, tegen de ADO drie keer. Dus ja, we leveren spektakel en we doen het in aanvallende zin goed. Maar het is nu ook zaak om, om, om de omschakeling onder de knie te krijgen. Peter Bos, naar de 6-3 afwending van zijn Herakles op Hedeveen. Op weg naar de rust bij Vitesse AZ. met die verrassende tussenstand. Richard van der Maa. Zo is het en het is rust op dit moment. En toch wat gemorren, wat gefluit vanaf de tribunes hier in Gelderdoom. En dat is ook wel logisch, want niet eerder stond Vitesse in eigen huis in dit seizoen achter. En het is 0-1 door een prima goal. Van AZ gemaakt door Berend Zojuist weer een goede kans gezien voor AZ. Het is open huis hoor. Achter in de laatste vijf minuten geweest bij Vitesse. Prima combinatie tussen El Tidore en Maher. Die alleen tegenover Veldhuizen stond. Maar de keeper van Vitesse houdt zijn ploeg in deze fase. Dus op de been. 0-1 na 45 minuten. In het voordeel dus van AZ. De naam van Joey van den Berg stond vanmiddag twee keer op het scorebord. Eerst 1-0 van den Berg, Pek Zwolle, PSV 1-1. De rij kwam er tussendoor en toen 1-2 van den Berg in eigen doel. Speciaal gevoel dus voor deze man. Jan Roels praat erover met de man Joey van den Berg van Pek Zwolle. Het leek een triomfantelijke middag te worden voor, uh, voor Pek. Maar uiteindelijk gaat het toch mis. Hoe kon dat? Ja, hoe kon dat? Uh, twee onoplettende reden achterin en uh, hij ligt erin. Waardoor een eigen goal... En, uh, ja, heel zuur. Want uh, ik had helemaal niet het gevoel dat hun uh, heel goed in de wedstrijd uh, zaten. Ik dacht dat wij het wel onder controle hadden. Alleen, ja, je verliest erheen. Zonde, hè? Ja, zeker zonde. Omdat, uh, ja, elke keer weer, weet je wel. En ook hier thuis, we voetballen leuk. En we staan elke keer met lege handen. En, uh, dat zal toch echt moeten draaien. Willen we willen uh, ja, punten gaan halen. Natuurlijk ja, mag je van PSV verliezen. Alleen, ja, op deze manier had het helemaal niet gehoef. En uh, hadden we gewoon deze wedstrijd over streep kunnen trekken. Ja, want jij maakte 1-0. Uh, mooie kopbal. Je stond helemaal vrij. Beschrijf het doelpunt, Is? Ja, corner en uh, duel met uh, ik weet niet eens met wie. En uh, ja, ik was vrij. En, ja, het was bijna niet te missen. Dus uh, ja, zo ging het ongeveer. En dan, dan denk je van ja, jongens, we gaan hier drie punten pakken. Ja, nou ja, dat gevoel hadden we ook. Of tenminste, ik had dat gevoel. Ik weet niet hoe de rest van de jongens erover dachten. Maar uh, ik had helemaal niet het gevoel dat we in de problemen kwamen. Alleen ja, een halve bal eruit en een voorzetje en uh, even niet opletten. En, uh, ja, dat is toch kwaliteit van hun, denk ik dan. Maar uh, ja, dan staat het gelijk. En ook op dat moment had ik nog niet eens echt uh, het idee dat we hem zouden verliezen of wat dan ook. Alleen ja, uh, eigen doelpunt uh, doet onze das om. Er was eigenlijk niet zoveel kwaliteitsverschil ook in het veld. Nou ja, het gevoel had ik ook niet echt. Ja, misschien dat hun dachten van we doen het lekker rustig aan of zo tegen Zwolle. Maar ja, daar hadden we ze voor moeten afstraffen dan als dat hun gedachte was. Maar ja, ik kan niet voor hun denken. Maar ik, ik vond in het veld ook niet echt veel kwaliteitsverschil. We zaten gewoon goed in de wedstrijd. Maar een enorme domper. Ja, absoluut. absoluut. Juist tegen PSV was ze mooi geweest. Ja, nou ja, je wilt, ja, je wilt altijd winnen. Maar ja, tegen PSV is het natuurlijk extra mooi als je daar een uh, goede resultaat uh, kan behalen. Maar niet gelukt. Bye. Walking along with his soul and his love Hold Me Now, dat gaat nog eens even kijken, stond er bij Polyphonic Spree... Ik denk, nou gaan we nog eens even verder. zoeken. staat erbij. een van de grootste popgroepen ter wereld. Maar ze bedoelen gelukkig een aantal deelnemers van de popgroep. Oh, dat dat oh. <laughs> Ik dacht wel even dat ik iets gemist had ja. in mijn leven. Ja. We gaan het eens dus even hebben over FC Twente. Dat reisde vanmiddag af naar Waalwijk... om daar drie punten te gaan ophalen bij RKC. Maar zo gemakkelijk ging het allerminst. Want FC Twente won met slechts 0-1 daar. Doelpunt van Dusan Tadic al in de eerste helft. Moeizame middag dus voor de koploper in Waalwijk. Ragnar Niemeijer in gesprek met de aanvoerder van de Tukkers Wout Brama. Wat denk je dan aan? Denk je dan alleen aan ja, die drie punten... of denk je dan ook aan dat jullie een dramatische wedstrijd gespeeld hebben? Ja, ik vond het bij vragen niet heel goed spelen. In periodes nog wel, maar die periodes moeten we nog veel meer uitbreiden, vind ik. En, uh, ja, dat uh, is nog voor verbetering vatbaar in ieder geval. Maar we zijn wel heel blij dat we de nul hebben gehouden. Dat is lang, uh, lang geleden, geloof ik. En dat we in ieder geval gewonnen hebben, want uh, Roda was, het, was natuurlijk puntverlies. Levante hoe dan ook, hebben we verloren. Dus ja, dan ben je wel blij dat je wint. Maar het zwingende is er helemaal af. Ik zie jullie niet elke week, maar... Er zit zo weinig overtuiging in, zo weinig diepgang, vleugelspel. Je kan zo'n opsomming maken van dingen die allemaal ontbreken. Ja, nee, het was vandaag niet, uh, niet heel best. Daar ben ik wel met een je eens. Ja. Dat klopt. Maar, maar hoe krijg je dat er nog uit binnen nu en een paar dagen? Want de volgende wedstrijd staat alweer voor de deur. Ja, donderdag. We spelen heel veel wedstrijden. En uh, ja, er zitten er soms mindere wedstrijden tussen. En dat is, uh, is inherent aan, uh, aan als je veel wedstrijden speelt. En uh, we spelen, geloof ik, 12 wedstrijden in, uh, in een paar weken. Ja, Dat is een heel druk programma. Dan moet je zorgen dat je die wedstrijden in ieder geval wint. En als je op verschillende manieren kan winnen, dan, uh, dan doe je het goed. En dan snap je dat je niet voor iedereen kan praten. Ik bedoel, elegante was toch een verhaal met een scheidsrechter die jullie niet goed gezind was. Maar Roda was ook niet goed, nu ook niet. En Jullie ontsnappen ja, vlak voor tijd ook gewoon aan een gelijkmaker... die niet eens onterecht geweest zou zijn. Nou, die vond ik wel onterecht geweest. Maar... Ja, echt waar? Ja, dat vond ik wel. Kijk, we waren niet heel veel beter of zo. Maar ik vond wel dat wij uh, zeker de eerste helft alleen maar op hun helft gespeeld hebben. En uh, ze hebben één kans gehad en dat is die bal op de paal, geloof ik. Dus ja, het zou onterecht zijn geweest als het gelijk was, ge was geworden. Maar. Om terug te komen op jouw verhaal van Roda, dat vond ik ook niet eens uh, uh, was aanvallend niet heel goed. We hebben heel weinig gecreëerd, maar qua opbouw was het wel weer heel goed, vond ik. En, uh, ja, dus zo zijn er in elke, elke wedstrijd verschillende verhalen te vertellen. En uh, is het moeilijk om alles over één kamp te scheren, vind ik. Ja, wat willen wij dan te veel of zo, van Twente aan de buitenkant? Nou, ja, dat hoort erbij denk ik het laatste jaar. zijn dus hebben gegroeid als club. Maar je kan zeggen van jullie eisen te veel. Jullie willen dat wij mooier spelen dan we kunnen. Dat kun jij zeggen. Ja, maar dat is typisch Nederlands. Hè? Jullie willen en winnen en mooi spelen. En liefst met een paar verschil. En dat willen wij natuurlijk ook. Maar het is wel typisch Nederlands om, om, om echt al het uh, negatieve eruit te halen. En, uh, ik denk als je 1-0 wint in Italië dan, uh, dan praat niemand erover. Ik wil niet flauw zijn, haal jij dan eens het positieve eruit? Ik bedoel, wat is nou echt positief aan vandaag, behalve die punten? Dat we nul hebben gehouden. Dat we goed hebben verdedigd, vind ik. We weinig weggegeven op die ene kans na. Dus dat vond ik wel goed. En we hebben makkelijk de vrije man gevonden achterin. Alleen we hebben te weinig kansen gecreëerd. Dat is het enige. Wout Brama, dat we goed hebben verdedigd, zei die is een groot positief punt. We hebben weinig kansen gecreëerd. Dat was bij Herakles, Heerenveen, precies het omgekeerde. Daar werd nauwelijks verdedigd. Het werd 6-3 voor Herakles. Heerlijke wedstrijd om te zien. Maar ja, je mag ook verdedigen, leerden wij thuis. Arno Vermeulen praat erover met de verliezende trainer en die luistert naar de naam. Marco van Basten, het was een uh, hele leuke middag voor mij. Als uh, voetballiefhebber was het voor jou. Nou ja, ik heb natuurlijk ook wel uh, mijn ogen uitgekeken. En uh, soms met verbazing, soms met vreugde. Uh, helaas uh, ja, eindigt het 6-3 voor uh, Herkules. Maar ja, ik denk dat wij op zich uh, ja, toch heel lang in de wedstrijd zijn geweest. Heel lang het idee hebben ook gehad. Van nou, uh, hier kunnen we winnen. En uh, ja, helaas uh, is dat niet gelukt. Gaat te snel aan het begin van de tweede helft, hè? dan raak je ineens op grote achterstand. Ja, ja, Sowieso in blessure tijd in de eerste half valt hij op het moment dat ik denk van ja, ik, we zijn al bij wijze van spreken aan de thee. En uh, ja, narust en de 4-1 die vallen ook wat te gemakkelijk. En uh, daardoor was het, uh, ja we moesten snel ook weer nog meer risico nemen. Waardoor we ja, achterin nog meer uh, ruimtes uh, voor hun uh, open lieten. Dus wat dat betreft uh, ja, werden we ook wel gedwongen. Maar ondanks dat hebben we ook weer in de tweede helft heel veel uh, kansen gehad en mogelijkheden gehad. Waardoor wij uh, toch wel steeds het idee kregen van nou het kan nog en we komen dichterbij. Alleen ja, als het dan zover was dan maakten zij weer een doelpuntje. Dus uh, ja, het liep een beetje beroerd. Was dit het voorbeeld van uh, NELSE competitie op dit moment? Uh, geweldig uh, aanvallend voetbal, veel goals uh, en, en niemand die op een gegeven moment even de rust in het elftal kan houden. Nou ja, zij spelen ja, heel erg uh, ja, dwingend en heel erg naar voren toe. Spelen met drie man achter. Dit heb je vorige week ook tegen Ajax gezien. Uh, ja, ze spelen heel opportun. En uh, ja, soms pakt het goed uit en soms minder. En dat risico nemen ze gewoon. En ze hebben natuurlijk het voordeel dat zij op kunst gaan spelen. Ze zijn hier helemaal uh, aan gewend en thuis. Ja, en daarin hebben ze ons ook uh, vandaag toch wel weer met uh, ja, veel doelpunten verrast. En uh, ja, helaas is het zo. Als je zes goals tegen krijgt, neem je dan je verdedigers wat kwalijk? Nou ja, het is altijd een teamprestatie. Dus uh, dat, daar moeten we het met z'n allen wel over hebben. Wat ik al zei, de goals vallen wel erg gemakkelijk. En uh, ja, het risico wat zij nemen, het risico wat wij ook hebben moeten nemen in de tweede helft... houdt ook in dat je veel ruimtes uh, achterlaat. Alleen ja, met name in het restverdedigen, met name ja, bijvoorbeeld de laatste goal... dan blijven we denk ik iets te lang hangen. Waardoor het steeds nog mogelijk is om voor hun dan in die gaten te duiken... En, daar moeten we, denk ik, uh, ja, iets, iets korter op elkaar zitten, iets sneller en, ja Goed, dat zijn nog wel aandachtspunten. Marco van Basten van Heerenveen naar de 6-3-nederlaag tegen Herakles. Arno van Meulen liep een beetje door, door de catacombe van het uh, Polmanstadion... en kwam een van de spelers tegen van Herakles. En niet zomaar eentje, de maker van drie doelpunten vanmiddag voor de ploeg uit Almelijl. Ninos Gaurier. Ik denk dat jij het wel aardig naar je zin hebt gehad uh, vanmiddag hier. Ja, ik denk niet alleen ik. Ik denk uh, iedereen wel in het stadion. Uh, het was een hele mooie wedstrijd. Veel kansen. En uh, we speelden hartstikke goed. En uh, uiteindelijk hebben we er een mooie, uh, mooie middag van gemaakt. Was het in het veld ook zo'n gekke wedstrijd? Dat je het gevoel had dat het kan lang alle kanten uit kan. Totdat jullie natuurlijk een aantal goals in je voordelen had. Maar er waren zoveel enorme grote kansen. Ja, het ging op en neer eigenlijk. En, uh, het was uh, kans voor Herenveen, kans voor Herakles En het ging maar heen en weer. En uh, dat merkte ik ook wel in de wedstrijd. En uiteindelijk hebben wij uh, meer kansen gecreëerd en uh, kunnen afmaken. Begin maar eens bij je eerste goal. Wat je daar deed, het ging zo ongelooflijk snel. Ik zag later pas dat je in een split second met je linkervoet die bal gewoon overheen gooide. Ja, het was uh, zonder nadenken, heel snel reageren. En uh, dat kwam weer mee op en die bal ging er uh, nog wel lekker in, ja. Zegt dat iets over jou, het doelpunt dat je zo'n voetballer bent? Um, ja, ik kan makkelijk scoren. En uh, dat heb ik altijd wel een beetje laten zien, ook in de jeugd. En uh, dat, uh, die lijn blijf ik gewoon doortrekken. En uh, het gaat wel lekker, ja. Die tweede goal, was dat die, uh, die Barcelona-aanval, noemde ik dat? Was dat die aanval waar iedereen ongeveer bij betrokken was en toen jij nog met die stift? Ja, het was een hele mooie aanval en uh, uiteindelijk een hele goede bal van uh, Overtoom. Die hem precies in mijn loop meegaf. En uh, ja, ik stond dan meteen één op één. En uh, ik kon hem nog uh, lekker over de keeper heen tikken. Ga je zweven in zo'n wedstrijd? Het gaat allemaal zo makkelijk, dan heb je het gevoel dat je alles kan, hè? Nou, zweven. Ik ben uh, geconcentreerd nog steeds. Want uh, het kan nog steeds alle kanten op. En op uh, dat moment moet ik mijn taken blijven uitvoeren. En uh, zo goed mogelijk door blijven spelen. En dan kun je niet uh, gaan zweven op dat moment. Want het was geweldig. Uh, op een gegeven moment dacht ik van, het is helemaal klaar. En toen kwam hier toch weer terug? Ja, klopt. Uh, ze maakten nog een uh, derde doelpunt. En uh, dan ga je toch wel uh, afvragen van, uh, kunnen ze het doordrukken? Of... Uh, ja, gaan wij het doordrukken en uh, het helemaal uitspelen. En gelukkig hebben wij dat ook gedaan. Gaurier dus 6-3 staat zevende met Heracles... en had het over niet zweven. Taken blijven uitvoeren, doen wij ook. Radio 1, het NOS Journaal. Exact half zes de hoofdpunten met Mark Visser. De Tweede Kamerfracties van VVD en PVDA komen morgen bijeen... om het concept regierakkoord te bespreken. De aankondiging van het beraad duidt erop dat het Centraal Planbureau... het akkoord heeft doorgerekend en zijn reactie daarop heeft gegeven. En kennelijk geeft de reactie van het CPB geen aanleiding... voor de onderhandelaars om weer om de tafel te gaan zitten. Vorige week werd al duidelijk dat de kabinetsformatie... zich in de laatste fase bevindt... en dat een akkoord tussen de coalitiepartners VVD en PVDA nabij is.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 In de Spijkenisse zijn vanochtend vroeg zeven jongeren aangehouden... na een steekpartij om een mobiele telefoon. Vier jongeren waren daarbij gewond geraakt, van wie twee ernstig. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. Naast de vier jongeren die naar het ziekenhuis moesten... zijn ook drie anderen aangehouden. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. In het westen van het land is het bewolkt en op een enkele plaats valt daar ook al een drupje regen. In de loop van de avond wordt de bewolking steeds dikker, breidt zich ook uit over het land... en ook de regen zal zich in de loop van de nacht geleidelijk gaan uitbreiden. De temperatuur daalt naar een graad of zes in het westen tot net iets boven nul in het oosten en zuidoosten. En morgen is het bewolkt weer, zo nu en dan valt er wat regen of motregen. Vooral in het westen regent het nu en nou dan flink door. Landinwaarts zijn er ook af en toe droge perioden. De temperatuur komt uit op 7 graden in het oosten tot 11 graden in het noordwesten. En al met al is het een koude, natte dag... ook omdat er een matige en aan krachtige wind staat uit zuid tot zuidwest. Dinsdag knapt het weer een beetje op. De zon schijnt dan af en toe. Op een enkele bui na is het dan droog. De wind neemt ook wat af. Het wordt dan een graad of 10. Woensdag lijkt ook grotendeels droog te blijven. En donderdag krijgen we dan opnieuw regen. Aan het verkeersinformatie Op de A7 tussen Saandam en Horen wordt aan de weg gewerkt. Er staan in beide richtingen files van 2 kilometer bij Purmerend. En op de A28, zolle richting Utrecht, staat voor Amersfoort 3 kilometer. Het is nog rustig We gaan zo weer beginnen in Arnhem bij Vitesse AZ... waar het dus 1-0 staat door een gekopte goal. Dat is bijzonder van Berends voor AZ. Dus Vitesse AZ, de tweede helft. We gaan eerst eens even kijken wat er in de landen om ons heen gebeurde. Buitenlands voetbal, ja. langs de lijn. Een absolute kraker in Engeland. Koploper Chelsea neemt het op tegen de nummer 3 Manchester United. De wedstrijd is goed een half uur bezig op Stamford Bridge. Staat daar 0-2. David Luiz maakte de eerste in eigen doel dus na een goede, goede voorbereidende actie van Van Persie. En Van Persie zelf maakte zojuist de tweede 0-2 dus de stand. De nummer 2 Manchester City, heeft zich enigszins hersteld... van de 3-1-nederlaag in de Champions League bij Ajax. Swansea City werd meteen al verslagen door een treffer van Carlos Tevez. De doelman van Swansea, Michel Vorm, haalde het einde van de wedstrijd niet. Hij moest met een release blessure van het veld... en Vorm is zeker anderhalve maand uit de roulatie. Manchester City heeft trouwens nog bekendgemaakt... dat Chiqui Begerustijn de nieuwe technisch directeur wordt. Hij werkte zeven jaar voor Barcelona en trok toen onder andere... Ronaldinho en Samuel Eto'o aan. Everton staat vierde na een onbesliste Merseyside derby. Het uh, werd uiteindelijk 2-2 tegen Liverpool... en die stand was bij de rust al bereikt. Luis Suarez speelde de hoofdrol. Hij maakte beide Liverpool goals... en uh, vierde het eerste doelpunt met het nadoen van een Schwalbe. Suarez leek trouwens ook de beslissende te maken... maar die treffer werd afgekeurd na nou, later bleek om terecht. De nummer 5 Arsenal leek op puntenverlies af te stevenen tegen Queen's Park Rangers. Een slotoffensief leverde uiteindelijk toch nog de overwinning op. Het werd 1-0. Goal was van Arteta. Dan gaan we naar Duitsland. De koploper Bayern München is pas net begonnen. Vier minuten geleden aan de thuiswedstrijd tegen Bayern Leverkusen. En het staat er uiteraard nog 0-0. Bayern kan afstand gaan nemen van Eindracht Frankfurt. Want die ploeg zakte naar de derde plaats door een 2-1-nederlaag bij Stuttgart. En de nieuwe nummer 2 is Schalke 04. Zij zijn en blijven aan de winnende hand. Dit keer werd Nuremberg met 1-0 verslagen. Jefferson... Van kennen wij nog van PSV? Scoorde in de slotfase bij Schalke, waar Klaas-Jan Huntelaar en Aflai, Ibrahim Aflai, in de basis stonden. Hup Stevens, de coach, kon wel leven met de magere zegen. Nou, we wisten dat het vandaag uh, een heel moeilijk spel werd. De tegenstander had het ons ook heel moeilijk gemaakt door zeer goed georganiseerd te spelen. En uh, van daaruit die kant op uh, te spelen. We hadden kleinere chance Wir haben nicht genutzt, die hebben we niet genutzt. leerzaam tijd. dan kan ik nur zeggen een compliment aan die mannschaft dat ze die Ruhe bewaard hat en geduld in het gebracht heeft. Ja, moeilijke wedstrijd, u komt wel verstaan eigenlijk. Het werkspel is zeer georganiseerd en uh, ook een beetje op de counter. En we hadden wel wat kansjes voor de rust. Compliment voor de ploeg, omdat we het konden opbrengen om in de tweede helft de rust te bewaren. En dus te scoren al dus coach Huub Stevens. Wolfsburg won ook weer eens met 4-1 van Fortuna Düsseldorf. En Bas Dost scoorde twee maal voor de club die dus eerder deze week Felix Magat aan de kant zette. Wolfsburg scoorde tot nu toe in al die andere duels twee goals. En gisteren dus vier in één wedstrijd. En voor Dost waren het zijn tweede en derde treffer in de en in Spanje boekte Barcelona een overtuigende 5-0-zege op Rayo Vallecano. Messi maakte de treffers 300 en 301 uit zijn carrière. Andere goals kwamen van David Villa, Xavi en Txec Fabregas. Barcelona won dit seizoen al acht competitiewedstrijden, speelde één keer gelijk en leed nog geen enkele nederlaag. En de equipe staat inmiddels op 25 punten, drie meer dan Atletico Madrid, dat nog een duel trouwens te goed heeft. Atletico speelt vanavond in eigen huis tegen Osasuna. En stadgenoot Real Madrid gaat op bezoek bij Real Mallorca. naar Italië, waar Juve maar doordendert. Voor de 47e keer op rij ongeslagen in een competitieduel. Catania werd met 1-0 verslagen door de koploper. Arturo Vidal zorgde voor het winnende doelpunt ver in de tweede helft. Inter klimt naar de tweede plaats zonder de nog steeds geblesseerde Wesley Sneijder. Werd nu met 3-1 gewonnen van Bologna, Ranoccia, Milito en Cambiasso. Zorgde voor de Inter goals. Vanavond kan Napoli overigens die tweede plaats weer overnemen... als er wordt gewonnen van Chievo Verona. Lazio Roma is gezakt inmiddels naar de vierde plaats. Het verloor met 2-0 tegen de nummer 5 Fiorentina. En Geen goed weekend voor de Belgische trainers in, eh, Nederlandse trainers in België. Anderlecht ging pijnlijk onderuit bij Charlois. De club van John van der Brom verloor met 2-0... Ook Racing Genk lukte het niet om de koppositie in handen te krijgen... want de ploeg van Mario Been gaf in de slotfase een 1 0 voorsprong weg bij Kortrijk. Het werd uiteindelijk 1-1. En staat Geng nu met drie andere clubs op 22 punten. Anderlecht, Zulterwaardigum en Club Brugge. Vanavond kan trouwens Club Brugge weer afstand nemen in het duel met Lokeren. Die club waar die Nels niet meer werkt, die won trouwens al. Hè? Op vrijdag, standaard luik. -Jans. Jans, wij gaan weer voetballen bij Vitesse tegen AZ. Vitesse zal wat moeten, Richard van der Maanen. Ja, en Vitesse zal op zoek moeten naar een antwoord op het betere spel van AZ in de eerste helft. Vier minuten ruim zijn we bezig. 0-1 dus. De voorsprong voor de ploeg uit Alkmaar. Goal van Roy Beer. En nu dan een corner getrapt door Theo Jansen doet dat kort, maar raakt de bal niet goed. Ibarra trouwens in de ploeg gekomen bij Vitesse voor Chommer. Dat betekent dat Rutte toch gekozen heeft voor de meer aanvallende variant zoals hij de afgelopen week ook veel speelde met vier aanvallers. En het zal natuurlijk ook moeten bij deze achterstand. Vitesse te veel in de eerste helft afhankelijk van ingevingen. Tenminste daar hoopte de ploeg op van bijvoorbeeld Boni van Van Ginkel. Maar het was AZ dat het betere voetbal liet zien met veel beweging met het a Elti El door voorin. Nu een aardige combinatie met Boni en Van Ginkel. En Boni schiet dan uit de draai. Twee momenten al gezien van Vitesse in drie minuten. Dat belooft misschien toch het een en ander voor de tweede helft. Vijf minuten zijn we bezig. En dit zag er tenminste weer aardig uit met wat agressie. Boni draait goed weg. Schiet de bal dan vervolgens een meter of drie, vier over het doel bij AZ 1-0. E dus voor de ploeg van Gertjan Verbeek hier in Gelre -Doop. Just take Zo de mannen die we kennen van The Worker, Fischerzee en Solong. Wat een goal! De Eredivisie. Alle wedstrijden van dit weekend. We beginnen met de klassieker uit de kuip. feyenoord Ajax 2-2. Dus 0-1 Eriksen, Boetius 1-1. Rust, De Jong 1-2. Pelle 2-2. Mooi Zander, Ajax 2 keer geel en dus rood in de 75 e minuut. Geen winnaar dus bij de klassiekers. En zometeen de hoofdrolspelers die in het veld stonden. Eerst de trainers. Wat vonden zij eigenlijk van de 2-2? Roland Koeman. Ik vind dat wij eh, op basis van de hele wedstrijd de meeste kans hebben gecreëerd. Ik zeg niet eh, wie voetballer de beste ploeg was. Want dat, dat was bij Fases was Ajax dat. Maar wij hebben beter uitgespeelde kansen gehad. We hebben meer kansen gecreëerd en, en meer dreiging gehad. Uh, zij hebben waarschijnlijk meer balbezit gehad. Maar daar gaat het in het voetbal niet om. Gaat het in het voetbal niet om. Frank de Boer, de collega trainer, had na afloop het idee... dat Ajax bij 11 tegen 11 wel de winnaar zou zijn geweest. En die tweede gele kaart van Niklas Moijzander was volgens hem dan ook niet helemaal terecht. Nou, de tweede is, is vast. Ik kan niet geel geven hoor. Maar eh, ik kan een, misschien kan we hem terughalen. Uh, de, net voor de rust ontwisselt volgens mij een Siem de Jong de bal met de Eriksen 2 tegen 1. En houdt uh, Leerdam hem heel licht vast. Maar het is, dat is een 100% kans. Want ze komen 2, 2 tegen 1 te spelen in het centrum. En dat geeft hij helemaal niks. Precies dezelfde overtraining en nog eigenlijk veel gevaarlijker voor ons had kunnen worden. Ja, dan, vind ik, dan moet je daar ook aan denken. Dan moet je daar ook geen geel voor geven. En dan naar de hoofdrolspelers in het veld. Eentje was 18 jaar pas. Jean-Paul Boetius. Onbekende grote man vanmiddag bij Feyenoord scoorde... en speelde vooral een uitstekende eerste helft. Grote vraag die als u in uw auto zit is, wie is die Boetius eigenlijk? Nou ja, ik ben een uh, rechtbenige aanvaller. Achterjaar zoals jullie net al weten. En ja, ik kan vanaf rechts, vanaf links spelen. Ook op middenland kan ik uit de voeten... Ik heb snelheid in de acties aanwezig, dus wat dat betreft... Ik zou goeie, mijn naam is nog niet echt veel besproken geweest. Dus wat dat betreft, ja, nu zullen jullie hopelijk wel mijn naam onthouden. Dat gaan we doen, hoor. Bij Feyenoord overigens nam John Guidetti vooraf afscheid van de supporters. En zijn opvolger scoorde een heerlijke goal vanmiddag Graziano Pelle. Hij doet zijn best om Guidetti te doen vergeten. Ik weet niet wat deze guy did. Ik weet niet of hij al een god is, maar... But... I'm really f happy for him that uh, he did a great uh, season but I don't know what the supporters expect I just know that I have to play good for myself for everybody and then uh wat is je, What's ja, is happen? Dat zegt hij dus Pelle. Weet niet wat hij Gidetti allemaal teweeg heeft gebracht. Of het al een soort god is. Hij is blij voor die dat geweldige seizoen. Maar hij zegt ook, ja, ik kan niet beter doen dan mijn best. Ik wil goed spelen voor de supporters, voor mezelf. Dat is wat ik wil doen. En kijkt u vanavond naar zijn gelijkmaker. Bij Ajax dan vond Siem de Jong, de maker van de tweede goal... dat Ajax er niet alles aan gedaan had... om de genadeklap daarna uit te delen aan Feyenoord. Ja, op het moment dat je dan uh, Feyenoord helemaal lokt... moet je ook uh, een keer toeslaan. Nou, ik denk dat we daar... Uh... Ja, dat we dat niet goed hebben gedaan. En, en op het moment na die rode kaart zie je dat... Uh, ja, dan wordt het lastig voor ons om te voetballen natuurlijk. En uh, zie je dat, uh, dat we teruggedrongen worden. En uh, dan kantelt de wedstrijd een beetje. LKC Waalwijk tegen FC Twente werd 0-1 door een goal van Dusan Tadic al gemaakt in de eerste helft. Een magere overwinning dus voor de koploper. Het spel van de ploeg zou Wou zorgen kunnen baren... maar de aanvoerder ziet daar geen reden toe. En waarom? We staan bovenaan. Dus me geen zorgen te maken. Tuurlijk, het veldspel kan allemaal beter. Daar ben ik wel met je eens. We, bij Vlager spelen we echt niet goed. Er komen we komen zelfs onder druk te staan hier. Tegen een ploeg waar we eigenlijk, vind ik, ruimschoot moeten domineren. Alleen ja, soms loopt het niet zoals je wil. Dan moet je een overwinning over de streep trekken. En dat hebben we wel gedaan. LKC Waalwijk verloor voor de derde keer op een rij. En de ploeg voldoet dit seizoen nog niet aan de verwachtingen. Daarover doelman Jeroen Zoet. Nee, maar ik denk dat het alleen maar goed is dat iedereen...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 Niet gaan panieken dus. Pek Zwolle, PSV 1-2, Rus 0-0. Dan Van den Berg 1-0, de Rijk 1-1. Van den Berg onthoudt die naam, want hij scoort ook een eigen doel. 1-2. Vreemde hoofdrol dus voor deze Zwolle-speler, Joey van den Berg. En na die openingstreffer dacht hij nog dat Zwolle wel eens van PSV zou kunnen gaan winnen.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 Eigen doelpunt uh, doet onze das om. Nou, dus naar PSV. allemaal kropen door het oog van de naald. Het spel van de Eindhovense ploeg is de laatste wedstrijd niet al te best. Trainer, dik advocaat, over de moeilijke fase waar zijn ploeg in zit. Nou, moeilijke fase. Wat ik, wat ik zo vreemd ben, twee weken of drie we twee weken geleden... of drie weken geleden speel je tegen, tegen Napoli, een geweldige partij. En, uh, dus je, je kunt niet in ene keer je vorm kwijt zijn en... Uh, ja, we moeten toch hopen, dat klinkt misschien gek... dat we toch wat meer uh, kracht erin krijgen in het elftal... want het is nu, was nu wel heel erg licht... Nu wel heel erg licht. Daarmee uh, doelt advocaat onder meer op de terugkeer van Mark van Bommel. Aansland weekend. hoopt hij daarop. Vitesse AZ op mijn blaadje staat 0-1 Berens. Richard van der Maanden. Nog steeds staat die stand op het bord. Bijna een uur gevoetbald in Gelderdoom. Zojuist een uh, uitstekend afstandsschot van de meter of 25 van Kalas. De Tsjech op rechtsbek bij Vitesse. Duidelijk een ander beeld in de tweede helft. Vitesse probeert het initiatief naar zich toe te trekken. Is uh, feller fanatieker ook in de duels. En AZ krijgt natuurlijk dan in de omschakeling... Wat meer ruimte om te counteren. Vitesse heeft ook duidelijk meer balbezit in de tweede helft. Nu achterin met aanvoerder Kasja Paast de bal naar de linkerkant. Naar Van Anhold. Rutten Rutten, uh, zijn dugout uitgekomen. Coachend uh, naar zijn ploeg van der Heijden. Nu paast kort op Theo Jansen. Die kan natuurlijk een bal uh, goed neerleggen. Doet dat nu richting Van Ginkel. Van Ginkel in het strafstopgebied. Met een onhaal. En zo komen er toch wat kansen. Bal van Van Ginkel gaat een meter of twee, drie naast. Maar er komen duidelijk mogelijkheden voor Vitesse... Het is natuurlijk nog steeds een wedstrijd en AZ kan zich verwijten uit de eerste helft dat het geen afstand heeft genomen. Want er waren kansen volop voor El Tidor met name om de wedstrijd misschien al wel in de eerste helft te beslissen. Maar nog steeds 0-1 en dat is natuurlijk mager. Van der Heijden kopt de bal nu namens Vitesse richting Boni. De bal wordt opgevangen achterin door Marcellus en dan is dus AZ weer in balbezit. AZ dat nu uh, het toch wel moeilijk heeft hoor. Vitesse jaagt dan op de bal via Reis via Havena. Vier spitsen natuurlijk nu voorin. En dan AZ nu in de middencirkel met Berens. Korte combinatie met Elti door. Dan wordt het duel daar gewonnen. Goed door Van der Heijden die daar uitstapte. En vervolgens weer het combinatievoetbal nu van Vitesse aan de rechterkant. Met Van Ginkel en met Ibarra. Twee tegenstanders bij zich. Paas de bal terug naar Van Ginkel. Die zou kunnen schieten, maar raakt de bal niet echt lekker met zijn linker. Een afzwaaier hoog over het doel bij Esteban. 61 minuten op de klok. En AZ leidt dus nog steeds door de goal met het hoofd van Roy Berens. Gaan wij even met het voetbal van eerder deze zondag. Heraklijs tegen Heerenveen werd 6-3 bij de rust tot het 2-1. Gaat u er maar eens even goed voor zitten. 0-1 Djuricic, 1-1 Gaurier, 2-1 Armenteros, 3-1 Everton, 4-1 Gaurier, 4-2 Fin Bogason, 5-2 Gaurier, 5-3 Fin Bogason en 6-3 Bruns. Het was een bijzonder doelpuntrijke wedstrijd dus in Almelo. Negen treffers en drie daarvan kwamen van Gaurier. De Herakliet beleefde een geweldige wedstrijd. Ja, het ging op en neer eigenlijk. En, uh, het was uh, kans voor Herenveen, kans voor Herakles. Het ging maar heen en weer. En, uh, dat merkte je ook wel in de wedstrijd. En uiteindelijk hebben wij uh, meer kansen gecreëerd en uh, kunnen afmaken. Als trainer van Herakles kijkt Peter Bos ook naar zijn verdediging. Daar was hij niet heel erg over te spreken. Over de zes doelpunten uiteraard wel. We bieden wel een spektakel. We, we zadelen ploegen schijnbaar toch met heel veel problemen ook op. Als we op deze manier spelen. Omdat we doen dit nu doen, dacht ik, een wedstrijd of zes.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 Nou ja, ik heb natuurlijk ook wel uh, mijn ogen uitgekeken. En uh, soms met verbazing, soms met vreugde. Uh, helaas uh, ja, eindigt het 6-3 voor uh, van Maar Zij hebben ook wat dat betreft uh, ja, natuurlijk, uh, wel mooie dingen laten zien en goede goals gemaakt. Dus uh, in zijn totaliteit was dat wat dat betreft wel goed. Ja, als ik aan de kant van Herenveen uh, van sta, is dat wat jammer. Want we gaan natuurlijk toch uh, met een nederlaag naar huis. En een heel laag naar huis eraan te hebben over de wedstrijden van gisteren. Ado Den Haag boekte zijn eerste thuiszegen. Won van Willem II met 2 met 2-0. Zwaar geschreven strafschop en rode kaart begon het allemaal mee. NEC Roda JC, niet om aan te zien. 0-0 derhalve. En VVV dacht, we moeten wat. Maar dat dacht NAC Breda ook dat trainer Karel ze was opstap En Nak won met 4-1 maar liefst. En vrijdag FC Utrecht blijft maar klimmen. Won met 1-0, misschien wel een beetje gelukkig. Maar ze wonnen wel gewoon van FC Groningen. FC Centra blijft koplopen. 25 punten uit 10 wedstrijden. PSV staat tweede met 24 uit 10. En Vitesse nogal de derde met 21 uit 9. Maar speelt dus momenteel nog tegen AZ. Staat wel met 1-0 achter. Dan Ajax vierde, 18 uit 10. Ook Feyenoord heeft 18 punten uit 10 wedstrijden. En zesde FC Utrecht, ook 18 uit 10. Onderin 15e Paxvolen 8 punten uit 10 duels Gaat ook voor Nac Breda, 8 uit 10. 17e voorlaatste Willem 2 met 6 uit 10 en VVV is Hekkeslouter met 3 punten uit 10 duels. Er was nog één wedstrijdje in de Eerste Divisie, Divisie Lager FC Volendam tegen FC Den Bos 1-2. En de ruststand bij Chelsea tegen Manchester United Het is 1-2. Het werd 0-1 door David Luiz in eigen goal met voorbereidend werk van Van Persie. 0-2 van Persie zelf en zojuist werd de 1-2, de goal voor Chelsea gemaakt door Mata. Twenty-two, the ah, future looks bright. jaar geleden een hitje voor Lily Allen, 22. We gaan eens dus even naar Arnhem, want Vitesse staat nog altijd achter tegen AZ, Richard van der Maan. En probeert het wel in de tweede helft met zojuist weer een aardige kans voor de Arnhemse club. Met een schot van Havenaar uit de draai net naast. Havenaar die overigens naar de kans is gehaald door Fred Rutte. De trainer van Vitesse voor hem in de plaats nu op het veld. Kakuta, Fransman, behendige, technisch vaardige vleugelspits... Verhuurd van Chelsea. Maar Vitesse inderdaad staat nog steeds in deze wedstrijd achter. Speelt in de tweede helft beduidend beter dan in de eerste 45 minuten. Nu een actie van Ibarra. Wordt goed verdedigd daar door Marcellus. Maar Vitesse houdt het balbezit. Vooral omdat het gewoon feller is in de duels. Met Van der Heijden. Omspeelt 1-2 mensen. Probeert van Boni kort aan te spelen. Dat mislukt weer. Maar dan toch, uh, nee. Kalas verliest het duel van El Tidor. Uitbraakmogelijkheid voor AZ Via Maher. Dan wordt er verdedigd door Kasja. Blijft uh, Vitesse. Uh, moet Vitesse moet ik zeggen terug en is het nog steeds AZ met uh, Berens die de bal terugspeelt naar Marcellus. 68 minuten hier in Gelderdoom op de klok en Vitesse dus op eigen veld op achterstand 0 tegen 1 in het voordeel van AZ. Serena Williams heeft het WTA Championships het eindejaarste nooi bij de vrouwen in Istanbul op haar naam geschreven. Ze wonnen de finale in 2-6 van Maria Sharapova. Het werd 6-4 en 6-3 in de finale in Istanbul. Boyd Axel heeft in Hannover de eerste wedstrijd voor de Wereldbeker gewonnen. En kenners weten dat we het dan over vier spannen hebben. De Australische Menner bleef zijn Nederlandse rivaal IJsland Chardon in de finale ruim voorleveren hem 5500 euro op. Chardon tweede, 4000 euro. En de Zweed Thomas Eriksson eindigt als derde voor Koos de Ronde. Vitesse AZ staat nog altijd 0-1 door een goal van Berens. Het vervolg van deze wedstrijd kunt u natuurlijk horen... zometeen in het uitgebreide NOS-journaal. En daarna nog bij de collega's van de VPRO. Plots neemt het straks om kwart over zes over. En als u nog niet genoeg, wilt u alles nog eens nakaarten... alles nog eens horen over al die voetbalwedstrijden... en al die andere sporten, dan is er ook vanavond... natuurlijk om tien uur op deze zender gewoon langs de lijn. Wat ons betreft voor nu, naar deze marathonuitzending... een hele, hele prettige avond. 6 november, verkiezingen in de Verenigde Staten.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 Vanavond in de tv-show. Wie is die merkwaardige, excentrieke stewardess... die voor ons de deur opent van haar New Yorkse appartement? Wat is de ware reden waarom Prinses Maxima meedeed... aan die zwemtocht door de Amsterdamse grachten? Engelse en Australische humor bovendien. Plus een zeer emotioneel verhaal in de tv-show. Vanavond direct na Boerzoek Nederland 1. Dit is Radio 1...